Dit is Radio 1 met Robert Meter en Lara Rensen. Goedemiddag bij Radio Olympia. Het woord is vandaag aan de short en natuurlijk aan de schaatsers bij de ploegenachtervolging. En we houden u natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne. Eerst het internationaal met Liselot Thomas. De rechtbank in Amsterdam heeft uitspraak gedaan tegen kickbokser Barahari. Verslaggever Mark Hamer, vertel het maar. Ja, zojuist is de uitspraak gedaan. En dat betekent dat 18 maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk heeft de rechter opgelegd. De rechter had bewezen dat ze. Badr Hari zich diverse malen uh, in de Amsterdamse horeca zich heeft misdragen. Zware mishandeling, ook tegen Koen Everink. Acht de rechter dus bewezen. De voorwaardelijke straf is erop gericht dat hij zich voortaan zich rustiger zal gedragen. De rechter acht dus bewezen. Zware mishandeling, medeplichtig zware mishandeling van Koen Everink. 18 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk voor Badr Hari. Mark Hamer, dankjewel.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 Timmermans wacht nu het verloop af van de gesprekken... van de Europese ministers met de oppositie in Kiev. Een vrouw in Sudan die zegt dat ze verkracht is door drie mannen... is zelf veroordeeld voor onzedelijk gedrag. De vrouw van 18 was drie maanden zwanger... toen ze het slachtoffer werd van groepsverkrachting. Ze is veroordeeld tot een maandcel en een boete van ruim 600 euro. Ze moet die straf na haar zwangerschap uitzitten. De mannen zijn veroordeeld tot zweepslagen. De wet in Sudan is gebaseerd op de islamitische sharia-wetgeving. De politie heeft vannacht een dronken fietser van de snelweg gehaald. De man fietste zonder licht bij Elst over de vluchtstrook van de A325... tussen Arnhem en Nijmegen. Toen agenten de man van 45 aan de kant zetten... bleek dat hij ook gezocht werd voor een diefstal. Hij is aangehouden en zit voorlopig vast.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 En de verkeersinformatie die krijgt u van Erwin de Hart. Zo is het Lara. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven... staat de langste file van dit moment... 6 kilometer tussen Mahezen en Knoopend Leenderheide. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Op de A4 Den Haag Amsterdam... staat 5 kilometer tussen Hoogmade en het ringvaat Daar is de rechte rijstrook dicht... vanwege bergingswerkzaamheden van een vrachtwagen. Op de A8 Amsterdam richting Zaandam... staat door een ongeluk bij Knoopend Zaandam 3 kilometer file. Er zijn ook drie rijstroken dicht...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 Ja, goedemiddag. Radio Olympia tot zes uur... met de ploegenachtervolging van mannen en vrouwen. Karel Verheijen is vanmiddag onze gast. Bovendien hoort u meer over dat Broze-akkoord in Oekraïne... en u krijgt details over de veroordeling van Barehari. NOS Radio Olympia. Met Lara Rensen en Robert Smeder. Maar natuurlijk eerst naar de Adler Arena, waar Sebastian Timmerman weer op zijn nog warme stoel zit, denk ik, zo de onderhand. <laughs> wordt niet meer koud. <laughs> wordt niet meer koud de komende twee jaar, denk ik. Uh, ja, de ploegenachtervolging. Leg even uit wat, uh, hoe het programma er vanmiddag uitziet, zoals. Eh, uh, we rijden bij de heren uh, de kwartfinale en de halve finale. De vrouwen alleen de kwartfinales. En uh, dit is eigenlijk de ploegenachtervolging zoals je hem het liefste zou willen zien in de wereldbekers. En trouwens ook bij de weken afstanden uh, wordt het verreden sinds 2005. Alleen daar rij je maar één keer. En dan uh, gaat het dus niet zozeer om het winnen van, tegen, van je tegenstander, maar vooral om de tijd die je rijdt. En uiteindelijk op basis van de tijden wordt dan het eindklassement uh, opgemaakt. Nou, bij de Olympische Spelen gaat dat dus anders. We beginnen met de kwartfinales. Dat zijn bij de heren Amerika, Canada... Korea, Rusland, Noorwegen... Polen en Nederland tegen Frankrijk. En het is heel simpel. De winnaars gaan door naar de halve finales. En voor de verliezers resteert nog wel... een race om de ereplaatsen. Maar niet meer dus om de gouden, zilveren... of bronzen medaille. Dus het is een... een knock fase meteen vanaf het begin. En dat maakt dit onderdeel, vind ik tenminste... interessanter dan de manier waarop het wordt verreden... in de World Cups en bij de WK-afstanden. De heren rijden vandaag ook meteen de halve finale. Dat betekent dus dat als Jan Blokhuizen, Sven Kramer en Koen Verwij, dat is de basisopstelling uh, voor het duel met Frankrijk, winnen van Frankrijk, dat Nederland het dan moet gaan opnemen in de halve finale tegen of de Nooren of de Polen. Nou, het verhaal bij de Nooren is bekend. Die hebben massaal de 10 kilometer afgezegd met het oog op dit onderdeel, op de ploegenachtervolging. Dat is ze in eigen land op bakken vol met kritiek komen te staan, onder meer van Johan Olaf Kos. Vervolgens heeft uh, Hoa Bukku, zeg maar, de kopman van de Noren terug, de bal teruggekaatst uh, door te zeggen, ja, ach, Kost, die is al twintig jaar gestopt, dus die weet niet meer waar hij het over heeft. Dus kortom, de Noren die hebben wel het een en ander, uh, een en ander te doen hier. De druk op uh, hun schouders is torenhoog. Dat is het ook bij Nederland, want dat verhaal is wel bekend, hè. Twee keer is dit onderdeel verreden op de Olympische Spelen. Twee keer ging het mis voor Nederland in Turijn door het blokje van Sven Kramer in de halve finale tegen Italië. En vier jaar geleden in de halve finale tegen de Verenigde Staten was er uh, slechte communicatie onder bij Kramer, Blokhuizen en Mark Tuitert. En dat kostte Nederland toen een plek in de finale. Twee keer dus slechts het brons voor Nederland. Terwijl Nederland wel zes keer wereldkampioen is in deze discipline. De vrouwen rijden tussen de kwart- en halve finale van de heren hun kwartfinales. En morgen gaan zij dan verder met het toernooi. Namens Nederland starten in de kwartfinale uh, Jorien Termors, Lotte van Beek en Irene Wust. Nederland neemt het op tegen de Verenigde Staten. Nederland bij de vrouwen twee keer zesde geworden in uh, de twee voorgaande... Uh, Olympische edities. Twee keer verloren het van Duitsland in de eerste ronde. Nou, dat voordeel hebben ze. Duitsland doet dit keer niet mee, want die hebben zich niet gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Maar het Nederlandse vrouwenschaatsen is uh, zo uh, enorm gestegen qua niveau. Heeft een vlucht genomen dat de Nederlandse dames inmiddels topfavoriet zijn voor een Olympische titel. En dan moeten ze dus van, uh, om te beginnen vandaag winnen van Amerika. De tijd doet er dus eigenlijk niet toe. Het gaat er gewoon om dat je eerder over de finish komt, eerder bij de streep bent met de, de persoon, Want de tijd van de derde persoon telt. Er mag niemand af. Dan je tegenstander. En dan ga je door naar de volgende ronde. Hm. Oké. Okay. Goed, uh, dankjewel. Later uh, deze middag meer van jou. Bij ons in de studio. Karel Verheijen is opnieuw te gast. Fijn dat je er bent, Karl. Uh, uh, je hebt zelf uh, de ploegachtervolging onder andere gereden in 2006 op de Spelen. Kan jij ons uitleggen wat de tactiek zal zijn van beide ploegen? Is het uh, gewoon keihard rijden met z'n allen? Of? Ja, ze kunnen geen risico nemen. Zeker niet in de, in de kwartfinale. Het is heel belangrijk dat je nu doorgaat, want als je hier een foutje maakt dan ga je niet mee om de, om de medailles. Dus, dus je uh... moet hard maar beheerst rijden? Ja, dat klopt. Deze drie hebben gelukkig heel veel met elkaar gereden. Dat was in Vancouver niet het geval. En uh, zijn op dit moment echt het allersterkste team wat we hebben. Dus uh, ik verwacht er veel van. Maar je kan ook uitglijden, weet je ja, uit ervaring? Ik heb het in 2006 meegemaakt toen Sven Kramer op een blokje stapte. Hij nam mij mee in, in zijn val. En alleen en Wendemars bleef overeind. En uh, dan is je Olympische droom of gouden droom is, is over. Mm. Hoe -ho -ho gebeurt zoiets in een ploegenachtervolging? Is dat onoplettendheid of vermoeidheid? Of... Ja, een stukje onervarenheid ook nog, denk ik. Mm. Het was het tweede jaar dat uh, eigenlijk de ploegachtervolging echt op programma stond. Kramer ja, uh, was nog jong. Kramer was jong, was acht jaar jonger dan nu. <laughs> en uh, ja had graag die oude rotten mee willen nemen naar, uh, naar een gouden medaille. Ja, en de, de, de manier van kwalificeren voor die ploegachtervolging was dan ook heel anders. Hè? Het is eigenlijk in vier jaar... Totaal veranderd. Ben je daar blij mee dat het nu heel anders gaat dan toen? Uh, ja, ik denk dat het nu veel, veel eerlijker en veel, veel, veel meer fair is. Dus uh, prima om het op deze manier te doen. Uh, mooi kort programma. En uh, nou, morgen ook weer een mooi finale, lopen. Ja. En zet je al je geld op, uh, zowel de heren als de dames? Ja, ze zijn op dit moment zo sterk. En de, er is zo'n goede sfeer binnen de ploeg. Uh, natuurlijk zegt het buitenland wel eens, ja, ze, uh, ze winnen te veel. Mm. Maar aan de andere kant, uh, ze hebben zelf heel veel vertrouwen in. Ze hebben er keihard voor gewerkt. Dus uh, ja, ik denk dat we daar wel vanuit mogen gaan. Oké, okay, laten we deze middag uh, meer over jou blikken. we Misschien ook kort nog even terug op uh, 2000. Wat was het 2010 in uh, Vancouver? Helemaal goed. Goed. Kickbokseerbare Harry die, uh, is veroordeeld tot anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Dat is zojuist bekendgemaakt. Hij stond terecht voor een aantal mishandelingen en een verkeersdelik Trouwens. Verslaggever Mark Hamer uh, heeft de uitspraak gevolgd. Mark, uh, voor welke feiten is u nu veroordeeld? Ja, het medeplegen van zware mishandeling. Het plegen van zware mishandeling en het medeplegen van zware mishandeling. Belangrijkste in het oogspringende zaak is natuurlijk die van Koen Everink. Tijdens Sensation White. Daarvan heeft uh, de, de rechter gezegd. ja, We weten niet of hij uh, die voet. die uiteindelijk zo beschadigd is geweest. van Koen Evering. of hij die trap heeft gedaan. Maar uh, het is wel duidelijk vast komen te staan. voor de rechter. dat Badrahari. de eerste klap heeft uitgedeeld. Dat hij in groepjes blijven staan. die uh, heeft deelgenomen aan de mishandeling. van Koen Evering. En daardoor is eigenlijk. Ja, voor de rechter duidelijk. dat hij die mishandeling uh, heeft medegepleegd. En ook een aantal andere zaken. die hier uh, op de rol stonden. waar, waar die film van verdacht werd. daarvan is ook gezegd, ja, in het uitgaanscircuit heb je diverse malen eh, toch zware mishandeling gepleegd. Uh, nou zeiden we al anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk effectief. Hoe lang moet die dan nu de cel in? Ja, moet je snel gaan rekenen. Hij zit tussen de zes en de zeven maanden, zou die, uh, heeft hij al in voorarrest gezeten. Dus dat betekent wel dat hij nog een aantal maanden de, de cel weer in zou moeten. Als het hierbij blijft, als zowel het openbaar ministerie als uh, de verdediging niet in hoge beroep gaat. Ja, als dit blijft staan, als er geen hoge beroep wordt aangetekend, dan zou hij in ieder geval nog een paar maanden terug de cel in moeten. Hoe zit het trouwens met de andere verdachten, Mark? Ja, uh, andere verdachte, uh, die, het was een andere verdachte, die is uh, vrijgesproken. Uh, ja, en, maar het was toch vooral dat uh, uh, ja, de reactie uh, die, die er was op dit moment bij, uh, bij de, de verdediging van, uh, van Badr -Hari, uh, die, uh, uh, ja, die waren toch wel, ja, aan de ene kant uh, zat de advocaat met een dubbel gevoel. Zojuist sprak ik met haar. Um, ja en nee. En um, het uh, ja is in die zin dat via een juridische constructie... het medeplegen in de Sensationzaak uh, bewezen is verklaard. En dat betekent dat je dan dus niet hoeft vast te stellen wie wat heeft gedaan. Nog steeds staat niet vast wie de verwonding aan de voet van Koen Evering heeft toegebracht. Dat is door een juridische constructie um, kan dat terzijde worden geschoven. Hoeft dat niet vastgesteld te worden wie dat heeft gedaan. Um, en de gevolgen worden door dat medeplegen... door het aannemen van dat medeplegen wel aan hem toegerekend. En dat voelt oneerlijk. Hè? Om het maar even in... Uh op zijn uh, Hollands te zeggen, dat voelt niet eerlijk. Dat is lastig, want als het via een openlijke geweldplegingsbewezen verklaring zou zijn geweest... dan had dat niet vastgesteld kunnen worden. Dus door die juridische constructie uh, heb ik wat uh, problemen met het toerekenen van het geweld... aan de voet van Everink aan mijn cliënt. Maar goed, uh, aan de andere kant uh, heeft de rechtbank ook realistisch gevondenst in die zin dat als ze dat bewezen verklaren, uh, ja dat ze een straf hebben opgelegd uh, die natuurlijk niet in de buurt komt van hetgene wat het Openbaar Ministerie heeft gevraagd. En dat is een opluchting. De reactie van Benedicte Fiek, de advocaat dus van Badr Hari. Uh, zij gaat nog even bekijken of ze in hoger beroep gaat. Het is hier veel hectiek, de uitspraak is zojuist geweest. Ik hoor hier al wel in de wandelgangen dat het Openbaar Ministerie in ieder geval wel in hoger beroep gaat. Dus uh, daar zometeen uh, waarschijnlijk meer reactie van het Openbaar Ministerie. Okay. Ja, Dat begrijpen wij hier ook, Mark Hamer. Dankjewel voor nu, spreken we je later weer. En dan Oekraïne. De ontwikkelingen daar worden overal natuurlijk op de voet gevolgd. Ook in Enschede. De Oekraïense Jana Babic woont daar samen met de verslaggever Roel Pauw Kijkt ze naar de Oekraïense televisie? Daar, in de kabinie, kan er zijn... Wat zei hij nou, de Rob of de Ronder? Ja, vandaag is de Rob of de Ronder. Wij moeten goed bekijken um, om alle provocatie te voorkomen. Die kunnen wij vandaag verwachten. En alle belangrijkste kijken of kunnen wij uh, ja, deze overeenkomst accepteren. Okay. Ik krijg een berichtje van de NOS. President Oekraïne vervroegt verkiezingen. Kijk, dat is hij zegt dezelfde. Dat is, uh, niemand verwacht dat. dat is, je moet dat gewoon wel noemen. Dat, president Yanukovych, ik, uh, ik moet iets doen om uh, uh, escalatie te voorkomen. En ik neem initiatief om um, ja, vervroegde verkiezingen. Maar wie horen we nu dan? Dat is iemand die uh, leest uit de website, de uh, officiële website van de, de, regering. Van de president. Hij zegt... Ja, dus hij zegt: Ik neem een initiatief om af te treden en uh, vervroegde verkiezingen. Hij treedt af zelfs. Nee, nee, nee, nee, nee. Dat is vervroegde verkiezingen en wel verandering in de constitutie. Dus geleidelijk macht uit president en uh, uh, naar uh, het parlement. Ik had verwacht dat u meteen gebeld zou worden door vrienden, vriendinnen, andere Oekraïners in Nederland. Het is zo stil. Ja, dat klopt. Je ziet dat op het plein. Hoe, hoe mensen kunnen blij zijn. Het gebeurt zijn. niks? Ja, het gebeurt niks. Dat is een dag van rouw. En we hebben zoveel mensen verloren. Dat, ja, waarschijnlijk kan je niet meer zo blij zijn. Ik verwacht ook nu geen feestje. Ik, ik ben ook... Um, um, ja, sceptisch. M, sceptisch. Omdat, uh, ja, we hebben heel veel beloften van Janukovic gezien en gehoord. En na elke mooie belofte komt iets ergers... Ik wil uh, hopen, maar heb ik eigenlijk geen vertrouwen meer aan die man. En dus ik wil nu um, echt concrete uh, stappen zien. En uh, ik hoop dat uh, behalve deze beloftes... kunnen nu uh, wel alle professionele moordenaars... die hebben onze helden vermoord. En uh, alle, ook alle politie en heiden moeten nu weg... Uh, vanuit het centrum van Kiev en niet uh, mensen meer te vermoorden. Ja, en dan toch een telefoontje van Oksana Popovic, een Oekraïense vriendin van u. Zij is onderweg naar Oekraïne en waar is ze inmiddels? Oksana nu is Düsseldorf, ze vertrekt nu naar Lutsk. En ik heb haar gezegd, dat in haar staat heb ik net gelezen... dus politie is nu aan het kant van mensen gekomen. En ik heb ook haar gezegd over de mogelijke ja, compromis overeenkomst... En Oksana is ook euh, niet meteen euh, ja, superblij. heel super blij omdat uh, wij weten dat wat voor voorwaarden staat ja. en uh, wat staat concreet mm. in uh, de uh, overeenkomst. Wij ja. willen zien. Ja, onduidelijkheid vooralsnog over uh, wie er achter dat akkoord staat. Wij houden u op de hoogte hier in Radio Olympia.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 Alicia Dixon was dat met de uh, boy das nothing. NOS Radio Olympia. Dat is trouwens niet waar, wou ik even zeggen. Wat ze zingt. <laughs> Bij de ploegenachtervolging kunnen de Nederlanders onder andere... concurrentie krijgen van de Polen, als die tenminste weten te winnen van de Nooren. En uh, die uh, Polen worden gesponsord door een Nederlands bedrijf. Transportbedrijf Nijhof Warsink uit Rijssen. Het bedrijf uh, haalt een derde van zijn omzet uit Polen. En vandaar die sponsoring. Nou, daar hebben ze niet altijd evenveel uh, plezier van gehad. Dat merkte onze verslaggever Nick Wouters... bij een rondleiding van de directeur. Nou, we gaan op uit. Lekker naar huis toe. Ja, nou, dan zou ik zeggen goede reis. Nou was er weer één. Hoeveel heeft u er rondrijden? 350. Meneer Hendricks, het eerste wat mij opvalt... is dat u niet een groot bocht heeft met Prout Sponsor of uh, de Polish... Skating Association. Nee, nee maar wij doen dat uh, toch al zeven uh, jaar... Nou ja, dat begint nu gelukkig een beetje vruchten af te werpen. Ja, want u heeft een gouden medaille. U ja. heeft er een. Ja, we hebben er een. Nee, zeg! Nee, zeg! Verwij en Broedka staan gelijk. En nu gaat het om de duizendste van de seconde. Oh, oh, oh, oh, oh. Nee, het is Broedka. Drie duizendste oh, nee. zit er tussen. Drie... Heeft u hard staan juichen? Ik heb wel erg gemaakt, ja. <laughs> driehonderdste, hè? Ja, driehonderdste. En. Uh, ja, en een toeval wil dat ik. Uh, Afgelopen zondag met TVM meereisden naar, uh, naar Sochi. En, uh, de eerste die op me afkwam was Koen van wij en hij feliciteerde ons uh, met de gouden plak. Nou, we lopen nu naar de, naar de werkplaats. Hier zijn wij onderhoud aan het plegen aan uh, ons getrokken materieel. Hoe spreken ze dat uit in Polen, Nijhof Wassing? Nij. niet niet of. Wassing. Uh, nee, nee, nee, niet nie of. <lacht> nie of Wassing. Wat heeft het u nou. Laten uh, we eerst met een negatief beginnen, wat heeft het u nou gekost de afgelopen zeven jaar? Geld. Echt waar? Ja. <laughs> Hoeveel? <laughs> dat zeg ik niet. Uh, wat heeft u opgeleverd? Als ik een willekeurige pol vraag, wat is Nij of Wassink, weet hij dat dan? Nou, uh, dat denk ik nog niet. Er is wel steeds meer publiciteit geweest, ook voorafgaand aan, uh, aan de Olympische Spelen in Sochi. En ja, nu met het goud uh, ja, is er ontzettend veel publiciteit. En als broadcast straks terugkomt in Polen, uh, gaat dat gewoon door. We lopen even naar kantoor. Die jongens zijn uh, druk bezig om alle opdrachten in te geven in de computer... en uh, de auto's aan te sturen die onderweg zijn. En, Dan ben ik toch benieuwd. Dan wil ik even weten... Meneer, kent u Brodka? Ik had wel eens van gehoord, maar om nou gelijk in een context te zetten, nee. Dat is de schaatser die gewonnen heeft dankzij de sponsoring van Nijon Zie je wel, ik had wel eens van gehoord. <laughs> Weet u wie Brodka is? Ik weet wie Brodka is. ja. Wie ja. is dat dan? Het is de wereldkampioen op de 1500 meter. De Olympisch kampioen, moet ik zeggen. Mede door u mogelijk gemaakt? Ja, zeker. zeker. En daar zijn we heel trots op. Wat is, wij waren lekker 300 sneller in het pols. Billy uh, Mützut, de chance seconde, Halendra. Kan u pols spreken? Ja, de, de vieze woordjes, maar voor de rest niks. Oh, noemt u er eens één? Een? Uh, wat nou, uh, Wat zei u nou? Lekker kortje. Ja, dat brengt me dan toch op dat ene onderwerp, uh, meneer. Ja, daar was ik al bang voor. Als ik uw bedrijf google, dan vult u automatisch aan de meest gezochte zoekterm bij uw bedrijf. Ja. Wat denkt u wat, u, uh, wat Google invult? Uh, de, de Poolse Playboy ben ik bang voor. Ja, Playboy komt er dan bij te staan, ja, ja. als eerste. Ja. Ja, dat was een actie van uh, twee shorttrack uh, schaatsers die... Uh, He, want die krijgen natuurlijk wel wat centjes van de Poolse bond... maar ook niet, uh, niet al te veel. En een van die ondeugende dingen die ze gedaan hebben... is zich te laten fotograferen voor de Playboy. En dat was uh, ja, met onze pakken aan. Of ja, zeg maar met onze pakken uit. En uh, ja, daar werden we een beetje door verrast. En uh, ja, ja, uiteindelijk, één uh, is er gevallen en was geblesseerd. En de andere heeft zich niet gekwalificeerd. Dus ze doen beide er niet mee aan de Olympische Spelen. U kijkt erbij alsof het terecht is. Nee, hoor. Nee nee, nee, nee, nee. We staan nu in de werkplaats. Denkt u dat die playboy hier nog ergens ligt... of is hij nooit in reizen aangekomen? Ja, natuurlijk is hij in reizen aangekomen en is met aandacht, aandacht bekeken. En, maar goed, we zijn weer snel overgegaan op de orde van de dag. De ploegenachtervolging, dat doet Polen ook mee. Dat is eigenlijk de laatste waar u bij deze spelen actief mee bent. Ja. ja is, is dat iets wat, waar Polen een kans heeft? Ze hebben, zowel de heren als de dames, hebben kansen. En ik schat de dames net nog ietsje hoger in. Maar we gaan het zien. Het hangt ervan af hoe ze loten. Beter dan Nederland? Nee, niet beter dan Nederland. Ik denk dat Nederland gewoon de absolute favoriet is. Zowel bij de heren als bij de dames. Ja, een gedachte als zelfs de sponsor van het Poolse elftal dat zegt. Ja, ja, nee. Het Poolse team. Nee, maar de Polen zouden al blij zijn met twee bronzen plakken Of met één plak. Ik bedoel, het goud is al, is al binnen. En, maar ja, ik hoop nog wel op een succesje, ja. Nou, we gaan het zien. Vanmiddag bij uh, de dames uh, hebben de Polen gelood tegen Noorwegen. En dat ook bij de mannen. Albert Hendriksen, directeur van uh, nijhoff warsink was dat tegen verslaggever Nick uh, Wouters. Eind maart gaat hij in gesprek met de Poolse Schaatsbond, trouwens, om te kijken of het sponsorcontract kan worden verlengd. Het bedrijf zelf wil best verder met sponsoring. Het is uh, half drie. We gaan nog even. Terug in de tijd. De winterspelen in Sortie zijn de succesvolste in de Nederlandse geschiedenis. U weet, de teller staat al op 22 medailles. Er gaan er waarschijnlijk nog een paar bij komen. En dat is beduidend meer dan in 1952 in Oslo, want daar gaan we naartoe terug. Toen kwam Nederland niet verder dan drie zilveren plakken. Hey ja, hey ja, zet op! De Radio Olympia eist tijden. Art en Casey. Het schaatsarchief van Mannex Koolhaas. En daar, daar komen de Nederlanders. Ja, dat zijn ze. De rood-wit-blauwe vlag voorop. Het landbordje gedragen door een Noord-spadvindertje. Ik ben benieuwd, de jongens hebben spontaan allemaal gezegd... dat Wim van der Voort is de oudste en hij draagt de vlag. En inderdaad, dat is zo gebeurd. Kranig loopt Wim hier voorbij in zijn prachtige uniform. Een schitterend figuur slaat ons Nederlandse groepje. Ze dragen een marineblauwe schiebroek en een lichtblauwe jumper met zwarte centuur en witte bondkraag. Op de borst, links het oranje embleem met gouden leeuw en op de linkermouw gekruist de Nederlandse vlag en de oranje vlag. Een zwarte... Sport had hij nog nooit verslagen, maar omdat hij veel van mode afwist... mocht afro-verslaggever Herman Jonker in 1952 het openingsdevilé... van de Olympische Winterspelen in Oslo verslaan. Luisteraars, ik weet niet of je mij begrijpt als ik zeg dat er wat in je omgaat... als ik ons Nederland zo vertegenwoordig zie ten midden van al die landen. Bravo jongens, keurig. Voor het eerst waren er ook serieuze medaillekansen voor de Nederlanders. Wat heet. En als goede gastvrouwen sluit Noorwegen de rij en de Noorse vlag wordt natuurlijk gedragen door Janmar Andersen. Als die verdomde viking Janmar Andersen er niet was geweest... de Noord die al twee jaar alles had gewonnen wat er bij het schaatsen te winnen viel... dan zouden Kees Broekman en Wim van der Voort zelfs regelrechte titelkandidaten zijn geweest. Nu leek zilver het hoogst haalbare. Jalmar Andersen behaalde zijn eerste gouden medaille... in de nieuwe Olympische recordtijd van 8 minuten en tien zestiende seconden. Voor Nederland was een zilveren medaille weggelegd. Kees Broekman zou die behalen door een uitstekende tijd in zijn race tegen de Oostenrijkse mannen. 8 minuten 21, 16 de seconde werd tenslotte de eindtijd die voldoende was voor de tweede plaats en dus voor de zilveren medaille. Ook op de 10 kilometer is de zilver voor Kees Broekman. Opnieuw ver achter Jan Mar Andersen. Twee jaar lang had Van der Voort zich op deze wedstrijd geconcentreerd. Een wedstrijd waarin hij de zoveel begeerde Olympische titel kon behalen. De enige kans op goud heeft Wim van der Voort op de 1500 meter. De afstand waarop hij al twee jaar fanatiek traint... en Andersen zo nu en dan weet te verslaan. Op een zware baan en gehinderd door lichte sneeuwval... kwam hij ondanks een machtige eindsprint... twee tiende seconden later dan Andersen over de finish. Zilver dus voor Van der Voort... die met dit resultaat niet te min tevreden mag zijn. Hoewel het radioverslag van de Olympische schaatsritten van 1952 verloren is gegaan en we dus niets anders meer hebben dan het commentaar van het Polygoonjournaal, is gelukkig wel de nabeschouwing met de rijders vastgelegd. Voor het eerst een terugblik met onze eerste twee Olympische wintermedaillewinnaars. Hier zijn ze dan, dit is Wim van der Voort, Sgravensanden het Westland. Uit Zanden, het Westland. Kees Broekman, uit Leer, nu in Noorwegen. Heb je de medaille bij je, uh, Kees? Nee hoor, die heb ik veilig in het hotel opgeborgen. Kun jij hem misschien laten zien, Wim? Nou, ik heb hem ook niet bij me, hoor. hij legt netjes in mijn koffer. Nog even over jouw tweede plaats op de 500 meter Wim, uh, toen Anders een gereden had. Had je toen gedacht dat je het wel zou kunnen winnen nog? Nou, de tijd die stond niet zo erg scherp. Maar ja. onderschatten doet ik nooit geen natuurlijk. Maar het weer heeft een klein beetje invloed gehad natuurlijk. He. De sneeuw en misschien ook de baan? Nou natuurlijk, met die sneeuw komt uh, meer ja. roet mee en uh, dat stemt natuurlijk een klein beetje. Wim, de volgende keer beter. Laten we hopen op Trantjam. Oh, we zullen het proberen. Hè? Natuurlijk. <laughs> Jongens, dan veel succes voor Trantjam, voor de wereldkampioenschappen. En doe je best. Ja, ja natuurlijk. Kees Broekman <laughs> en Wim van der Voort. Prachtig winnaars bij de winterspelen van 1952. In een mooie bijdrage weer van Marnix Koolhaas. Dit is Radio 1. Iets voorbij half drie, Lissel Thomas met het NOS Kickbokser Badr Hari is veroordeeld tot anderhalf jaar cel... waarvan een half jaar voorwaardelijk. Hij stond onder meer terecht voor zeven gevallen van mishandeling... waaronder de mishandeling van Koen Everink tijdens het Dance Sensation. De rechtbank acht vijf zaken bewezen. Het OM gaat in beroep tegen de uitspraak. Minister Timmermans blijft voorzichtig met het trekken van conclusies over de situatie in Oekraïne. Er zijn berichten over een akkoord, maar na de ministerraad zei Timmermans dat er een pas een akkoord is als iedereen dat zegt. Hij wacht nu op het verloop van de gesprekken van de Europese ministers met de oppositie in Kiev. De Britse bank Royal Bank of Scotland, de RBS, gaat flink reorganiseren. Er worden 11.000 van de 120.000 banen geschrapt, zo meldt de za zakenkrant de Financial Times. Volgende week zouden de reorganisatieplannen officieel naar buiten worden gebracht. En een zwangere vrouw in Sudan, die zegt dat ze verkracht is door drie mannen, is zelf veroordeeld voor onzedelijk gedrag. Ze krijgt een maand cel en een boete van ruim 600 euro. De mannen zijn veroordeeld tot zweepslagen. En dat is nieuws op dit moment. Verkeersinformatie krijgt hier van net weer Gerritsen. Er zijn vrij veel ongelukken gebeurd. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat voor Leende Heide. Drie kilometer file na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. De A4 van Den Haag naar Amsterdam voor het drinkwaterproduct 6. Op de A8 Amsterdam richting Zaandam voor Knoppen Zaandam. Vier kilometer na een ernstig ongeluk. Drie rijstroken zijn daar dicht. Op de A27 Breda richting Gorkum voor Oosterhout. Vier kilometer. De linker rijstrook is dicht. En op de A50, Zolle richting Apeldoorn voor Apeldoorn Noord, 6 kilometer na een aanrijding. Maar de weg is daar weer vrij. NOS Radio Olympia. En we zijn begonnen in de Adler Arena met de achtervolging bij de mannen. Uh, Sebastian en Erben, het zijn niet de schaatsspelen van de Verenigde Staten. Ik ben benieuwd of dat vanmiddag bevestigd wordt. Ja, dat werd al bevestigd direct na de start. Want Shawnee Davis, de starter bij Amerika, die startte zo snel... dat alleen Brian Henson met hem mee kon, Maar de derde rijder, Jonathan Cook, die lag na zo'n meter of 150... al een meter of tien achter. hij Moest dat gaatje dichten, dat is hem dan wel gelukt. Maar de Amerikanen rijden achter de Canadezen aan, letterlijk en figuurlijk. Canada gaat erg sterk. Het is de herhaling van de Olympische finale van vier jaar geleden. Toen won Canada. Canada is regerend Olympisch kampioen. En ligt op dit moment op de baan ook behoorlijk veel voor ten opzichte van Amerika als we vijf van de acht ronden gehad hebben. Drie rondes no dus nog te gaan. Erben, het lijkt wel duidelijk in deze eerste kwartfinale. Ja, dat lijkt zeker duidelijk. Want de, de Amerikanen hebben het gewoon heel erg moeilijk. En Canada heeft het ook moeilijk, maar die begonnen in de eerste ronde is toch iets sterker. Iets, iets, iets, iets, iets, iets constanter. Uh, ze gaan allebei erg stuk, maar ik denk dat Canada een voldoende voorsprong heeft om deze rit te kunnen winnen. Eens kijken of dat ook gaat gebeuren in de resterende twee ronden die uh, dadelijk nog uh, voor de rijders liggen. Canada komt door. Er ligt nog altijd ver en voor 2 seconden en 31 honderdste. En gelooft of niet, nu moet Johnny Davis bij de Amerikanen een gaatje laten. Omdat ah. Brian Hansen het tempo opvoert. Cook kan nog ophangen en wurgen mee. En Davis moet eraf. Terwijl het bij de Canadezen, die rijden met Morrison, Giro en, en Makowski nog een geoliede machine is. Maar dit is wel de definitieve ondergang en, van Johnny Davis, hebben. Inderdaad, en dat is juist wel waar het om gaat. Hè. Dat, dit, dit, dit typeert het, het Amerikaanse schaatsen op dit moment. Die rijden gewoon drie individuen nu over, nu over de baan. Ze rijden alle drie maar alleen Kapot. Ze zijn helemaal kapot. Dit is echt een blamage. Dit is echt schande voor Amerika hoe ze hier rondrijden. Sharnie Davis, 1-41-0 op de 1500 meter... kan hier de ploegenachtervolging gewoon helemaal niet bijrijden. Ze staan helemaal stil. En de Amerikanen, de deze rijden goed. Ze rijden niet eens zo heel hard, maar ze rijden in ieder geval als een team. En dus gaat Bart Schouten, die de ploegenachtervolging onder zijn hoede heeft in Canada... in ieder geval zien dat zijn drietal, Giro Makowski en Morrison... ook nog eens degene, trouwens de drie die vier jaar geleden Olympisch kampioen werden... toen was het exact hetzelfde drietal, winnen nu van Amerika in deze kwartfinale. Wat een afgang, zeg voor de Amerikanen. Terwijl Giroux, een van de Canadese schaatsers, ook het hoofdschut dus niet tevreden zal zijn wellicht met de manier waarop de Canadezen hun race hebben opgebouwd, geven ze wel een enorme tik aan de Amerikanen. Drie en een halve seconde ziet ook Apollo Anton Onno. Hij is de gast bij de Amerikaanse uh, televisie waar Dan Jensen het commentaar doet. Maar ze kunnen uh, de Amerikanen af gaan schrijven en Shawnee Davis in het bijzonder. Canada door, Amerika ligt eruit, Korea tegen Rusland is dadelijk de tweede kwartfinale. Karl van Heijen. Ongelooflijk. Wat uh, gebeurde daar bij uh, Johnny Davis? Ja, eerst al bij de start. De eerste ronde waarin uh, Jonathan al moest afhaken. En daarna ook nog eens een keertje, uh, ja, bij een rondje of zes uh, gebeurde het weer. Het is ongelooflijk, ja. Er wordt niet gecommuniceerd, wordt niet gesproken. Jullie uh, hebben geeft... dan af en toe ook samen gereden? Of, uh... Nou, dat geeft volgens mij dus aan <lacht> dus dat ze we te weinig samen hebben gereden... en uh, echt individueel hier naartoe geleefd hebben. En dat er geen team staat. Is dit het, het definitieve einde wat uh, Sebastiaan net ook al midden suggereerde van Johnny Davis? Is het nu gewoon klaar? Nou, of is dat een beetje te vroeg nog? Misschien een beetje te vroeg. Hij is natuurlijk wel een enorme kanjer. Maar hij zal niet meer constant domineren zoals hij in het verleden gedaan heeft. Dus dat is zeker voorbij. Maar het zal een sluwe oude vos worden die af en toe nog een keer kan pieken. Ja. Um, hoe kun je trainen op de ploegachtervolging? Wat moet je dan doen? Heel veel samenrijden. Heel veel samenrijden. Het voordeel van Nederland is dat Jan Blokhuis drie jaar bij Sven en Team gezeten heeft. Voor Koen wordt dit nu, nu het tweede jaar dat hij erbij in zit. Dus ze kennen elkaar. Ze weten wie de vorm van de dag heeft. En dat is wel heel erg belangrijk om mee te maken. Uh, we horen ook steeds over taakafspraken in het Nederlandse team. Uh, wat, wat, want je traint dus veel samen. Dat is goed om uh, die race goed te volbrengen. Wat, wat zijn die taakafspraken dan? Nou, ze hebben gewoon een tactiek uh, hoe ze iedereen optimaal kunnen inzetten. Uh, dat betekent dat ze of na twee, uh, twee rondjes wisselen of na anderhalf. En dat hebben ze van tevoren uh, goed afgesproken. Uh -huh. Maar ze kunnen in de race aanvoelen. Of iemand sterker is of minder sterk is. En degene die sterker zal zijn, zal langer op kop rijden. Die zal niet harder Geeft hij dat rijden. dan aan? Dat geeft hij aan. Dan blijft hij gewoon op kop, mm. omdat hij zich sterk genoeg voelt. En dat is het, het mooie, vind ik, van het, van het teampersoet, Is dat je juist in de race ook nog dingen kan afwisselen. Maar daar moet je dus veel voor samen trainen. Want dat moet je aanvoelen bij elkaar en zien bij elkaar. Um, en dat moet je bijna non-verbaal kunnen doorgeven. Dat klopt. Je voelt aan of, of Sven iets minder goed is, of, of, of Wouter, of, Kou, of, of, of wie dan ook. En dat is wel heel belangrijk. Ja, goed. We gaan weer naar de Adler Arena Zuid-Korea tegen Rusland. Mijn uh, buurman die komt uit Rusland, uh, rechts van mij. Oh. Die uh, praat inmiddels plus 10. <laughs> ja, die is jij Dat is links, dan. denk ik. <laughs> ja, die zit links van mij. Nee, mijn buurman rechts die uh, hebben we trouwens heel lang al niet meer gezien. Die hebben de meeste afstanden niet uh, vanaf deze positie becommentarieerd. Maar nu wel. Want het is een kans voor Rusland, als het tenminste goed gaat. Ja, kans voor Rusland. Skoberev, Yuskov. In dit geval met uh, Alexander Romjantsev. Dat is trouwens de eerste keer dat deze drie met elkaar rijden. Dat gebeurde in de Wereldbekers nog niet. En ook met de hakken over de sloot of wat heet... Eigenlijk mogen ze hier niet rijden. Maar omdat Rusland het organiserende land is, kregen ze toch een startplaats. En dat ging dan ten koste van uh, Duitse drietal. Dus ja, is Rusland dan favoriet of niet? Ze rijden tegen de Koreanen. Dat is altijd wel een gevaarlijk land op dit onderdeel, op uh, de ploegenachtervolging. Korea volgt ze zijn tweede in deze, uh, in deze hal, op deze baan. Achter Nederland op het wereldkampioenschap met Jung Junjo, jo Chol Kim en Sung Hoon Lee. Sung Hoon Lee, daar is hij weer. Op dit moment liggen de Russen voor. Russen na de eerste anderhalve rond. Blijkt een betere start dan het Koreaanse drietal. Waar het uh, volgens mij Sung Hoon Lee is. Die uh, net van kop af ging. En nu uh, Chol Min Kim van kop af. En dan moet dus de diesel Sung Hoon Lee. De nummer 4 van de 10 kilometer. Moet dan nu de kar gaan trekken. Betekent dat ook dat Korea wat terugkomt ten opzichte van Amerika? Ja dat betekent ja. uh, Rusland. Betekent het wel degelijk. Want Erben de Koreanen liggen nu voor. De Koreanen liggen, liggen zeker voor. En de Russen rijden echt heel voorzichtig. Want. Rijden een beetje krampachtig over de banen. Als je zulke grote mannen, mannen in je ploeg hebt. Koopref en Yuskov. dan moet je gewoon die gas gaan openzetten. Yuskov die altijd die drie kilo zo vreselijk hard kan rijden. Dan moet je gewoon hard rijden. Maar dat doen ze niet toch, want ze rijden nu al rondjes. Uh nou even even, we bij elkaar optellen. Rondje, rondje, rondje 27 en dat is te langzaam in deze fase van, van, van de race. En het uh, is eigenlijk het probleem het hele seizoen al bij de Russen. Die uh, gezocht hebben en gezocht hebben naar een uh, goede derde man. Lalenkov kon het niet aan, Gryatsov kon het niet aan. En dus werd uh, Rumjantsev dus de derde man in ieder geval in deze kwartfinale. Maar ik vrees dat er een streep doorheen kan hoor voor de Russen. Want na vier ronden van de acht, we zijn halverwege, loopt de achterstand verder en verder op. Al anderhalve seconde. En dan zou dit een debacle kunnen gaan worden in ieder geval voor de Russische heren dus bij deze deze ploegenachtervolging. Toch een onderdeel waar uh, veel aandacht op is uh, geweest, ook in Rusland. En ik ben benieuwd wat dat ook betekent voor de positie van Kostapoltovets. De uh, Russisch-Nederlandse trainer, zullen we maar zeggen. Bij de Koreanen ziet het er nog altijd prima uit. Jo, Kim en Lee breiden hun voorsprong verder uit. Ook zij rijden inmiddels wel rondjes van 27 seconden. Maar het is al 2,10 seconden de voorsprong op de Russen. Ja, dat gaan die Koreanen even winnen hoor. Hier gaan die, die, die, Russen, die Russen niet meer van op terugkomen. Die Koreanen rijden gewoon een keurig rit. Die rijden allemaal rondjes 26, rondjes 27 laag. En dat ziet er, ziet er ook nog steeds uit als een team. Het kan alleen maar misgaan bij de Koreanen als ze zo meteen eentje opblazen. Als er iemand op de laatste ronde echt helemaal af En dat gebeurt hier wel een klein beetje hoor. Er zit een Koreaan tussen die een klein beetje geduwd wordt. Maar ze blijven compact. Ze hebben die ervaring vanuit de short track. Hè. Daar rijden ze altijd met elkaar. Die kleine mannetjes die heel goed met elkaar, met, met elkaar kunnen rijden. En ze moeten bij, bij elkaar bij elkaar blijven. Als de Koreanen bij elkaar blijven, gaan de Koreanen naar de ronde verder toe. En gaan die Russen uitgeschakeld worden. Jong Jong Jo was degene die uh, geduwd moest worden. Uh, de Koreanen zijn wel gewend trouwens om in deze samenstelling met elkaar te rijden. Want zowel in Calgary als in Salt Lake als in Berlijn kwamen deze drie in actie bij de wereldbekerwedstrijd. Korea hoort de bel voor de laatste ronde. En wat is dan het verschil met de Russen? Dat verschil is bijna drie seconden. En bij de Russen wordt het helemaal uit elkaar gereten. Nee hoor, dit, uh, dit is gebeurd, Erben. Het is geen team, de Russen. De Russen die hebben niet goed hier op het train, wat hebben niet goed ingedeeld. Ze rijden elkaar helemaal stuk in, in, in die laatste ronde. En dan ziet het eruit als een zoortje. En dan gaan de Koreanen, die gaan door. Met een prima tijd, hoor. Die, die redden het wel. Die Russen het is echt ook vergelijkbaar met die Amerikanen. Helemaal uit elkaar geslagen. De Koreanen komen eraan. De sommigen, uh, dat is Kim, moet nog wel eventjes zijn benen naar achter duwen. Maar Korea redt dit makkelijk. Drie seconden en 38 honderdste is het verschil met de Russen. Betekent dat uh, Roemjantsev, Skobrev en Youskov zijn uitgeschakeld voor de medailles. En dat mijn buurman rechts van mij van standje plus 10 weer naar standje nou, plus 1, plus 2 kan. Canada door, Zuid-Korea door. Zometeen Noorwegen, Polen en Nederland, Frankrijk. Kunnen wij even naar het nieuws over kickbokser Bader Harry. Tussendoor moet vier maanden de cel in voor een aantal mishandelingen. Hij kreeg 18 maanden cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Maar na aftrek van het voorarrest blijven er nog vier maanden over. Verslaggever Mark Hamer vroeg aan Gabrielle Hoppenbrouwers... zij is van het Openbaar Ministerie... wat ze van de uitspraak van de rechter vindt. Wij zijn niet tevreden met de uitspraak. We zijn het er niet mee eens. Uh, omdat we van mening zijn dat de straffers waren de omstandigheden die de rechtbank uh, heeft meegemaakt... Genomen, dat die niet volledig tot uiting komen in de straf die ze uiteindelijk opleggen. Waar bent u dan niet tevreden mee? U zegt de, de strafverswarende omstandigheden. Waar, bedoelt, waar doelt u dan op? Um, dat zijn uh, onder andere het feit dat er in het uitgaansleven uh, veel geweld is gebruikt. Dat maakt dat uh, uh, het onveilig is voor de samenleving. Uh, en het feit dat meneer kickboxer is en dus heel goed zijn krachten weet...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 Ja, maar dan nog, als je kijkt naar de strafverzwarende omstandigheden die genoemd zijn... zijn wij van mening dat er een hogere straf uit had moeten komen. Ja, nou, zei de rechter ook, er is eigenlijk geblunderd met het bewijsmateriaal rond de Sensationzaak. Rond de zaak rond Koen, uh, Koen Everink. Uh, ja, dat had ook andere consequenties kunnen hebben voor uiteindelijk de strafuitvoering. Uh, dat had andere consequenties kunnen hebben, maar dat heeft het niet gehad. Het Openbaar Ministerie is ontvankelijk verklaard eh, en eh, de zaak is bewezen verklaard. Maar moet u dan niet in uw handen knijpen en zeggen van oké, okay, dit is eigenlijk wel voldoende? Nee, dat vind ik niet. Um, uh, want nog steeds, als die zaak bewezen is verklaard en ook de andere feiten meegenomen die bewezen zijn verklaard... vinden wij dat er een hogere straf zou moeten volgen. Dus er komt een hoger beroep? Er komt zeker een hoger beroep. Al oh, dus het openbaar ministerie tegen ons verslaggever Mark Hamer. Goed, de eerste halve finale bij de mannen bekend: Canada tegen Zuid-Korea. Op naar de volgende. Te beginnen met de kwartfinale Noorwegen tegen Polen. Zo was je aan een Erwin. Met een uh, groot schaatsland van Weleer in de baan dus. Noorwegen, maar nog geen medaille behaald. Dus werd alle focus gericht, de blik gericht op deze ploegenachtervolging. Het kwam in Noorwegen uh, de heren op zware kritiek te staan. Onder meer van Johan Olaf Kos. En wat zei Horwa Bukku, de kopman die uh, ook de kar van Noorwegen op gang trekt. En Lorentzen en Pedersen achter zich aan heeft. Ach, Kos, die is al twintig jaar gestopt, die weet niet waar hij het over heeft. Nou, reken maar dat als nou. het misgaat nu voor de Nooren... dat de zijs klaar ligt in de Noorse media. Tegen Polen dus met Olympisch kampioen Brodka met Nietzwietski en met Jan Simanski. En die laatste, dat is de starter. Die rijdt op kop. In tweede positie rijdt Nietzwietski. En in derde positie rijdt Danzi Brodka, De, de Olympisch kampioen voor de 1500 meter. De Noren zijn ietsje beter gestart dan de Polen. Het verschil is 22 honderdste van een seconde. ben ik zag vooral een verschil in starten. De Noren stonden achter elkaar. De Polen niet helemaal. Wat is nou de meest ideale manier? Ja, dat, is een hele, dat, dat zijn verschillende, verschillende opzetten. Net zoals dat je ook een handstand heb, handstart hebt en een en een normale start heeft. Ieder team heeft daar een, heeft een voorkeur voor. De Nederlanders starten met twee rijders naast elkaar en eentje erachter. Uh, en ik denk ook dat dat de beste opstelling is. Maar de Nooren hebben ervoor gekozen om achter elkaar te starten. Uh, maar dat is een keuze. En het is een duel. Want er zit nog maar 700ste van een seconde tussen. In het voordeel van de Noren. Die twee keer vierde werden op de Olympische Spelen. Zowel in Turijn als in Vancouver. Dus die eerste plek zonder medaille. De Poolse heren waar reden nog nooit mee op de Olympische Spelen. Dit is dus het debuut voor de nummer drie van het WK van vorig jaar. Achter Nederland en Korea. En het verschil is dus klein. Het verschil is klein. Alhoewel de Noren nu ietsje lijken uit te lopen. Maar Sverre Luna Pedersen inmiddels op kop is gekomen. Lorentzen in tweede positie en Bukko in derde positie. Het verschil loopt inderdaad op. Na 73 honderdste van de seconde en daar eventjes onbalans bij Jan Simanski... die op dit moment uh, tussen Broedka en Nitzwietski uh, inrijdt. Ja, en als je zo kijkt naar de manier van rijden... ziet het er bij de Nooren ook beter uit dan bij de Polen. Dat ziet er in ieder geval uit. Er zijn ook drie rijders die allemaal dezelfde, dezelfde postuur hebben. Die hebben veel hierop, hierop getraind. En als je compact kunt blijven rijden... en dat ziet er op dit moment goed uit hoor bij de Nooren... Dan, uh, dan, dan rij je gewoon veel harder... En als het dat eventjes niet lukt. En het ziet er toch een beetje, beetje onrustig uit bij de, bij de Polen. En ja, dan is het in één keer geen team. Maar het is wel, er zitten wel een paar klasbakken tussen, hoor. Bij die Polen. Er zitten een paar gasten tussen die echt ongelofelijke harde 1500 meters gaan rijden. En als ze zo meteen in die cadans komen. dan kunnen ze op het eind misschien nog wel wat doen. Want dit is namelijk een hele spannende of, uh, kwartfinale. Eén seconde is het verschil. Het loopt qua honderdste ietsje terug. Als we over de helft zijn in deze kwartfinale. Polen tegen Noorwegen. De Nooren liggen nog altijd voor. Ik heb het idee dat de Polen terugkomen. Ja, wat degelijk. Want ja. het is nog maar 48 honderdste van een seconde. De Polen hebben misschien het tempo wat opgevoerd. En misschien gaat het bij de Nooren ook wel een stukje minder. Namens Polen nu Szymanski aan de leiding. Daar Broedka in tweede positie. En Konrad Nitswietski in derde positie. Het is nog maar het driehonderdste van een seconde. Het verschil tussen de Nooren en de Polen. Dus nu moet er een antwoord komen van de Nooren. Komt dat er nog wel? Nou, dat gaat moeilijk worden hoor. Maar die Polen die rijden aan Die hebben nu gewoon de slag te pakken. Ja, die beginnen te versnellen. Die gooien dat ritme omhoog. Voor. en ze Met z'n drieën echt vol rammers. Dat zijn echt... Ze hebben natuurlijk geluk gehad. Of geluk gehad. Ze hebben een moed geput uit die 1500 meter. Zij hebben zelfvertrouwen. zelfvertrouwen. Zij komen hier om gewoon een ronde een ronde verder te komen. Ze willen nog een medaille. Maar het wordt hoor. Want die Nooren die willen, wel, die willen wel, maar ze kunnen niet. Het verschil blijft gelijk. 22 honderdste van een seconde. Als we de slotfase ingaan van deze kwartfinale tussen Polen en Noorwegen. De Nooren nu onder leiding. De laatste ronde in van Sverre Loene Peders. En het verschil is nog maar 15 oh. ste van een seconde. Het loopt weer terug. Maar Lorensen lijkt me nu de minste man bij het Noorse drietal. Oh, gaat bijna ook onderuit. ...naar het ijs bij Lorensen. En die moet nu geduwd worden door Holwell Bukku. Terwijl bij de Polen de kan nu vol, vol, Alles vol, vol opengaat. 800ste is nog maar het verschil met een halve ronde te gaan. En het gaat en mis bij de Nooren. Gaan. Het gaat mis, mis bij de Nooren. Waar Bukku moet duwen. En wordt het dan Polen of wordt het Noorwegen? De winnaar van deze kwartfinale is Polen. Met 41 honderdste van een seconde. Nou, haalde zijs maar uit de kast. Dat reken maar dat de Noorse media nu helemaal en de pers helemaal gaat zagen... Zagen ook aan de benen en de voeten van de bondscoach Jarle Pedersen. Want dit is echt een zware tik voor het Noorse schaatsen. Dat individueel geen enkele medaille heeft weten te behalen. Op de 10 kilometer massaal uh, dus bij voorbaat al uh, afzegde. En nu, ja, Pedersen kijkt er ook bij van wat heb ik hier. Ik weet niet wat dat is in het Noors, Maar goed, 41 honderdste van een seconde. Het verschil tussen Polen en tussen Noorwegen. En dus gaan de Polen door. Broedka, Nitzwitski en Szymanski. Ja. En liggen de Noren en Ruit en Erben... is Nederland ook wel een beetje gewaarschuwd misschien voor Polen. Want als Nederland wint zo dadelijk van Frankrijk... wordt Polen dus de tegenstander dat in de halve een, finale. Dat is in ieder geval een, een geduchte tegenstander. Dit is echt een goed team hoor. En dit was ook echt een spanning. Dan zie je heel mooi hoe mooi die ploeg achtervolging eigenlijk is. Hè. Als je niet als team kunt, kunt, kunt fungeren. Als je niet echt bij elkaar in elkaar slag kunt rijden. Als je niet van elkaar kunt profiteren. Dan val je in die laatste rondes dus echt uit elkaar. En dat gebeurde bij die Noren. Ze wilden wel, maar ze waren, het verschil tussen de onderling rijden... was gewoon te groot waardoor het uit elkaar valt. En dan verlies je in één keer. Heel Heel veel. Over een minuut gaat de laatste kwartfinale van start. Nederland tegen Frankrijk. Erben, heb jij Sven nog gesproken? Hoe is het met zijn rug? Weet je iets Ik, Sven, iets meer dan wij? ik heb Sven gisteren gesproken. Sven is goed genoeg om, om, om, om hier te rijden. Sven heeft natuurlijk altijd een klein beetje last van zijn rug. Maar dit is een andere belasting. Hier, dit zijn echt de pijnkompas na, na, na 5, 5, 5 kilometer. Dit is natuurlijk maar 3 kilometer. Dus maar ja, is als het, als het meest zit, moet hij hem wel drie keer rijden. Dan kom je ook alweer ja, op uh, 25, ja, 24 rondjes het gaat erom dat het in, in, een, uh, uh, in een race echt opbouwt. Hij Daarna natuurlijk weer rust en dan kan hij kan zijn rug ook, ook weer ontspannen. En ik verwacht dat, hier eigenlijk, uh, dat, dat het hier eigenlijk wel goed gaat. Dus ze hebben het echt zin in, ze hebben er goed op getraind. Ze hebben er alles aan gedaan om hier optimaal aan de start te komen. Heel anders dan, dan, dan, dan vier jaar geleden of acht jaar geleden. Deze jongens zijn in ieder geval op elkaar ingespeeld. Ze weten precies wat, wat elkaars kracht is. Ze weten precies wat ze moeten doen. Uh, en, en dat gaat waarschijnlijk ook gewoon gebeuren. Kijk, Sven Kramer start. Sven Kramer start namelijk altijd. Hè? Sven Kramer, als Sven Kramer aan de start staat, dan start hij. Hij rijdt waarschijnlijk 1 drie, drie kwart ronde. Daarna rijden de andere jongens allemaal andere halve ronde. Want hebben ze uit, uit de training is het uitgekomen dat dat de optimale, uh, optimale race kan zijn. Dat je dan het beste rust kunt houden in het team. Maar ook het hardst kunt kunnen rijden. Eens kijken of dat zo gaat gebeuren. Kramer, Blokhuizen en Verweij moeten volgens bondscoach Arie Koops voldoen aan de maximale taakuitvoering. Zo werd het gisteren omschreven op de persconferentie. Uh, wij vinden gewoon dat Nederland goud moet behalen. Dat ben je aan je stand verplicht als je zes keer wereldkampioen bent in deze discipline. Nu moet het eigenlijk eens een keer goed gaan. Kramer start. Verweij neemt de positie in achter Sven En Jan Blokhuizen neemt daar weer achter de plek in op plek nummer drie. Tegen de Fransen, Massé, Conté en Juan Fernandez. Het verhaal van Conté is bekend, die is niet helemaal fit. Fransen worden trouwens gecoacht door, jawel, Jillet Anema, Erben. Uh, Jillet Anema, als coach natuurlijk van de bandploeg, waar Conté deel van uitmaakt, ja. staat hier op de kruising. Hij coacht de Fransen. En dat is misschien ook wel de reden dat Jorrit Bergsma niet is opgesteld in deze eerste heat voor Nederland. De kwartfinale. Het verschil na na de beginfase, de eerste twee ronden. De eerste ronde, de volledige ronde. Is 1 seconde en 17 honderdstal. In het voordeel van de Nederlandse ploeg. Dus gaat de hand vlak bij Arie Koops. En als we een half rondje verder zijn. is het al bijna anderhalve seconde. voor Kramer, Blokhuis en Koevenwij. En dan rijden, rijden ze keurig hoor, want ze hebben nu al anderhalve seconde voorsprong. Ja, dat is veel hoor, na anderhalve ronde. En ik denk ook niet dat dat van Fransen bij machtig zijn om op, zo op het eind nog meer terug te pakken. Nu is het al bijna twee seconden. En dan kunnen ze eigenlijk nu al gewoon rustig gaan toeren. Want ja, dit gaan ze gewoon niet meer verliezen. Ze houden ook in. Ze rijden rustig in elkaar slag. Ze proberen een cadans te vinden waardoor ze gewoon lekker, lekker kunnen rijden. En het ziet er gewoon goed uit wat de Nederlanders op dit moment aan het doen zijn. Alexis Conter bij de Frans in derde positie. Hij is dus degene die dit hele seizoen goed reed tot een aantal weken geleden. En toen werd er hypertheroïde bij hem ontdekt. En dat betekent dat hij alle individuele afstanden heeft afgezegd. Maar ja, hier wilde hij wel graag rijden. Want Frankrijk wist zich voor het eerst te kwalificeren dankzij een hele goede wereldbeker. en snelle tijd bij de wereldbeker beker in uh, Salt Lake City. Dat ging ook ten koste trouwens van de Duitse ploeg. Dus geen Duitse vrouwen, maar ook geen Duitse mannen hier aanwezig. Maar de Fransen liggen al twee seconden. En 73 honderdste van een seconde achter op Nederland. Dat een veel betere indruk maar geeft dan uh, de Franse ploeg. En zo lijkt het een soort luxe training te zijn voor Blokhuizen, Verweij en uh, Kramer. Uh, maar ze mogen natuurlijk geen foutjes maken. Ze rijden ver bij de rode lijn vandaan. Kramer nu op kop. Verweij in tweede positie en Blokhuizen in derde positie. En dat doen ze ook expres. Hè? Ze geen enkel risico nemen. Dus we nemen de bochten ietsje wijder. Want er zijn natuurlijk alle rijders gaan nu door die binnenbochten. Het is niet binnenbocht en buitenbocht. Er zijn ook nog drie rijders. Er zijn zes rijders in de baan. Dus die, binnen, die binnenbocht wordt heel snel, heel erg uitgetrapt. En ze willen ze dus niet het risico lopen dat ze echt in een gleufje komen. Zodat ze dat het ijs uitbreekt en dat zodat ze alsnog vallen. Ze dus nemen geen enkel risico. Ze willen veilig uitrijden. Ja, ze kijken bijna. De, de, de, de, de, de Fransen in de rug. Dus dan weten ze gewoon, ja, als we gewoon rustig doorrijden, dan, dan zitten wij gewoon in die, of in die halffinale en dan kunnen we zo meteen al, al, al, al voor een medaille gaan rijden. En dan ziet er gewoon fantastisch uit. Ja, dit is Kattenbakkie voor de Nederlandse ploeg. Voor Blokhuizen, Kramer en verwij op de been blijven. Dat is het enige dus dat nog resteert in de slotronden van deze kwartfinale op de ploegenachtervolging. De laatste twee ronden. Verwij de man van de, de 3000ste op de 1500 meter nu op kop. Tweede positie voor Jan Blok. Sven Kramer moet zelfs inhouden in de bocht. Anders dan uh, knalt hij op het achterwerk van Jan Blokhuizen. De aanmoedigingen nog van uh, Arie Koops. De man die nu vier seizoenen deze ploeg onder zijn hoede heeft. Nadat het dus misging in Vancouver. En er nog bijna een parlementaire enquêtecommissie aan te pas moest komen. Om te kijken waar het nou mis was gegaan. Koops staat sindsdien uh, aan de leiding van het project. Het project dat vandaag, uh, of morgen moet ik zeggen. In ieder geval goud bij de heren, maar toch ook goud bij de vrouwen moet gaan opleveren. En Nederland gaat in ieder geval met uh, twee vrouwen. Vingers in de neus per persoon. Hier heel de makkelijk. halve finale bereiken. Want hier hebben ze het echt heel makkelijk aan Frankrijk. Nederland gaat dus door. Ze moeten alleen nog goed door de laatste bocht heen komen. En dan is deze eerste klus geklaard. Jan Blokhuizen leidt de trein. Kamer in tweede positie. Verwij in derde positie. Niets aan het handje. Nederland straks tegen Polen. In de halve finale van de ploegenachtervolging. Want het gemak waarmee Frankrijk wordt verslagen spreekboekdelen. Kauw hier in de studio. Uh, Nederland-Polen, Canada tegen Zuid-Korea. Dat zijn de halve finales. Begin om uh, 16:13 uur 13, de eerste halve finale. Je hebt de tijden opgeschreven. En er viel jou iets op aan de tijden. Ja, van de, van de vier teams in de, uh, de halve finale heeft Nederland de langzaamste tijd. Maar ze hebben ook echt heel relaxed gereden. Ah, gelukkig. Maar ik zeg dat er even bij ja, vooral. Ja, dat klopt. Wat viel je op aan de, de race van uh, met name Nederland? Ja, dat is heel voorzichtig gereden. Uh, half medetje, medetje uit de bochten. Uh, goed naar elkaar uh, kijken, goed veel praten. En uh, ja, heel gecontroleerd ernaartoe. Dus, dus uh, Ze hoefden ook niet, hè? Ze hoefden ook niet, omdat het gewoon hun, hun voordeel en hun kracht is... dat ze tegen de allerlangzaamste mochten starten. En nu uh, ja, gewoon goed voorbereid over, over een dikke anderhalf uur... weer aan de start kunnen staan. Dat dus ziet er goed uit voor de Nederlanders. Heel goed. Even naar de Nooren. Die moesten wel. Die moesten wat, wel. Uh, als je het over deceptie hebt uh, uh, in Amerika... Johnny Davis die laat zien dat hij nou, niet zo goed meer meekomt. Wat gebeurde daar bij de Nooren? Uh, ja, ze hebben toch uh, een derde rijder die wat minder goed was... En uh, de Polen met wat kanjers uh, op de 15 meter in het midden. Met brotka en... Uh, Die goud op de 1500 rond. Daarom, ja. dus dat geeft gewoon heel veel aan dat ze gewoon heel veel kunnen. En dan, uh, dan verliezen ze het op een halve seconde. Mede omdat ze gewoon... Uh, ja, in het begin stuk uh, wat, wat, uh, wat rustiger gereden hebben. En op het laatst nog wat energie over hadden die Polen. Ja, maar had, uh, hadden de Nooren het anders kunnen doen? Hadden ze uh, meer als team kunnen rijden? Nee, ik denk het niet. Ik vond dat ze goed in hun slag zaten. Ze, hebben, ze konden niet beter. Maar als je ook naar de laatste World Cup kijkt en de WK van vorig jaar... waren de Polen steeds beter. Dus uh, vooraf gezien had je eigenlijk ook de Polen meer kansen moeten geven. En dan word je als team ook al rijden... probeer je als team te rijden uit elkaar gereden door de Polen. Omdat je harder wil en toch probeert te winnen. Ja, dat klopt. En uh, de laatste finish vond ik, heel, vond ik slecht eigenlijk van de Noren. Uh, Bukko die als laatste zat die vergat zijn uh, nummer twee eigenlijk een, een duwtje te geven. Mm. En uh, het gaat toch om de nummer drie die, die je moet finishen. En ik denk dat uh, als hij dat beter had gedaan, dat het uh, misschien nog uh, dichter bij elkaar had gezeten. Wie was die zwakke nummer drie dan? Want je haalde er één uit, uh, was dat Pedersen of uh, Lorenzen? Lorenzen, ja. Die, die, die, zat die, Pedersen, op die heb je zelf hier in de uitzending volgens mij toen je hier eerder was, nog genoemd als een groot talent, uh, lange afstandrijder. Klopt, en uh, die zag je ook dat hij ook weer zorgde dat uh, de tijden omlaag gingen. Mm. Uh, en hij was gewoon absoluut de sterkste man van de drie. Uh, maar goed, je moet het wel met z'n drieën doen. En het gaat om de derde die finisht. Als jij het nu voor het zeggen zou hebben bij het Noorse uh, schaatsen. wat zou je dan doen? Uh, ja, dat is heel erg lastig. Nou, uh, Of Olaf Kos even bellen misschien? Ja, misschien ja. Nee, <laughs> dat ligt ook gewoon een beetje gevoelig daar. Ja, ze hebben gewoon op dit moment echt uh, geen medailles gehaald. En dat is gewoon uh, ja, teleurstellend voor zo'n grote schaatsnatie. Ja, maar wat is de oplossing? Ik denk dat de oplossing dat er uh, toch weer meer met elkaar getraind moet worden. Je hebt toch wat eilandjes gekregen. Uh, waarbij uh, ja, Bukke ook niet, niet meer helemaal lekker in zijn vel zit. Um, dus ik denk dat we weer vanaf de jeugd moeten beginnen met, met een nieuwe opnieuw opbouwen. Dat betekent dat jij verwacht dat we de komende jaren in ieder geval geen uh, noor uh, boven alles uitsteken? Uh, nee, ook bij, de, ook bij de junioren valt het op dit moment tegen, dus uh, wil je verder kijken, dan zit je toch zo weer acht jaar verder. Ja. En uh, dat is jammer, want uh, het zou zonde zijn als het net als met de Zweden gebeurt, dat ze op een gegeven moment wegvallen. Ja. Even de wedstrijd kort voor straks, dat wordt dus um, Canada tegen Korea. Zeg ik dat goed? Klopt. Nee, Canada-Rusland volgens mij, of niet? Nee, Canada-Korea. Nee. Oh, de mannen heb je dan? Ja, de mannen. Ja, ja. Ja, de mannen. Ja. Uh, dat is om uh, half vijf. En daarna krijgen we de Polen tegen Nederland. Ja, Goed. Nou, ben benieuwd. En vergeet uh, Korea niet. Die reden echt heel erg hard op dit moment. Was je daarvan onder de indruk, hè? Ja, daar ben ik erg van onder de indruk. Zeker hoe, hoe makkelijk ze op het laatst reden. Dus het uh, nou, worden, worden zware, zware half finales. Ja, dus jij zet in op Nederland-Zuid-Korea. Klopt, Als finale. Goed. Bij deze...